De A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam is weer open. De weg was urenlang dicht nadat een betonnen plaat van 20 meter van een vrachtwagen was gevallen. De plaat blokkeerde alle rijstroken en moest met hijskranen worden verwijderd. Het weer. In het noorden komt mist voor. Elders is het helder, maar in de loop van de nacht ook daar nevel en mist. Minima van 3 graden landinwaarts tot 9 à 10 graden aan zee. Morgen eerst nevel en mist, smiddags vol op zon en een temperatuur rond 12 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. In het noordoosten van Nederland komt dichte mist voor. Met een zicht van minder dan 200 meter. Later kan in het hele land mist voorkomen. Dan is er verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is tussen Kootwijk en Afrit Honderlo dicht. Door een technisch onderzoek na een ongeluk is een omleiding ingesteld. En tussen Kootwijk en Hoenderlo staat 2 kilometer file. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Goedenacht, hartelijk welkom, dames en heren. Heeft u laatst die schitterende documentaire gezien... die Roel van Dalen heeft gemaakt over de kinderen van de Honsberg? Ach, die is zo mooi en aangrijpend. Het gaat over kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Sommigen zijn in hun jeugd niet te harde. Aan anderen zie je eigenlijk helemaal niks, zoals Niels bijvoorbeeld. Toch heeft... Ook hij, hulp nodig, dat hebben ze allemaal. Als ze eenmaal een, een klein plekje in de samenleving zouden willen vinden. Een paar uurtjes in de week, dat is soms vol, genoeg. Nou, Niels heeft, hij is nu veel ouder, werk. Tijdelijk, in een echt bedrijf. En dan wil hij graag blijven. Hij heeft het naar nou zijn zin. Op een gegeven moment in die film van Van Dalen... krijgt Niels een vast contract aangeboden. En dan fietst hij naar huis met zijn contract onder de arm. Die glimlach op zijn gezicht. Die is... Onbetaalbaar. Hij is zo gelukkig. Nou, dat is zo'n moment. Hij heeft werk. Met de aanstaande bezuinigingen van de regering dreigen dit soort kansen voor soms kansloze jongeren gesmoord te worden. Wat moeten ze dan? Groot in? Misschien wel. Totdat ze een engel tegenkomen op hun weg. Wij hebben zo iemand in huis. Eentje. Ik heb ook één bericht op de Voicemail. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast Jeannette Serret heeft mensen aan het werk geholpen... in het onlangs geopende Tattoo Museum in Amsterdam. Maar heeft ze zelf eigenlijk een tattoo? En zo ja, waar zit die dan? En waar zou ze jou nou adviseren om een tattoo te laten zetten? Nou Lex, ik zie het van de week wel. En voor nu wens ik jullie in ieder geval een goed gesprek. Dat was Helco Span gisteravond. Voor iedereen die lang genoeg is blijven luisteren... om te weten wie mijn gast is, maar nu echt moet gaan slapen... u vindt alle informatie morgen, ook dit hele gesprek... op de website kazeluna.ncrv.nl. En vooral als u echt niet lang, langer kunt blijven wachten... is hier het antwoord van Jeanette Serret. Hartelijk welkom. Heb je de vraag gehoord van Helco? Jazeker. He? Ja, okay. Nee, ik heb geen tattoo. Waarom niet? Het hoorde niet. <laughs> van wie niet? Dat het hoorde niet. Ik hoor een ja. klein accent uit het noorden. Oh, uh, Groningen. Ja, moet, uh, ik weet niet of het hoort. Ik weet ook niet of het er is. Ik hoor niet vaak dat ik een Gronings accent heb. Maar het zou maar zo kunnen. Uh, uh, een klein beetje. Maar, en, uh, maar van wie mocht het niet? Het hoorde niet, bedoel ik? Ja. Je velletje was zoals God dat je gegeven ja, had. Nou, precies. Ja, precies. En. Uh, daar hoorden geen gaatjes in je oren bij maar... en ook geen tatoeages. En eigenlijk vind je dat dus nog steeds? Nee, er is wel zeker de afgelopen... Je denkt er ook niet over na. Gewoon... Ooit nam ik wel gaatjes in mijn oren, want... Ja. Dan word je er toch een beetje mooier van. Hoewel dat eigenlijk niet zou kunnen. Vind je God zag het toch oogluik. Wel. Stond het oogluik aan ja. toe? Um... Maar tatoeages was uh, destijds toch ook wel heel erg uh, gebonden aan sociale klasse. Ja. En daar hoorden wij ook niet bij. We waren gewoon netjes keurig. Ja. Ja. En um, nu ben ik de afgelopen periode natuurlijk heel veel met getatoeëerde mensen heb ik gezien. Ben ik door geknuffeld. Heb ik zelf lekker gepakt. En um, ik weet het hoe langer, hoe zekerder. Het is een levensstijl. Ah. En als ik uh, inmiddels de 68 bereikt heb... dan ga ik niet voor de vervrijing van mijn huid... nog uh, een ander levensstijl uh, aan. En uh, ik zeg altijd... mijn tatoeages zitten in, op mijn ziel. Daar draag ik mijn herinneringen mee. Minder zichtbaar, minder openbaar. Maar... Ja, dat is wel veel veranderd. Ja, in het leven, in het bestaan, ja, in de maatschappij. Mijn dochter wel een tattoo. Ze heeft hem nog niet, maar ze is aan het kiezen. Hoe oud is je dochter? Uh, 36. Ja. Dus en hebben jullie daar discussies over? Nou, toen zij 18... Voor ze 18 was, wou ze een tattoo. Nou, als keurige moeder vond ik dat gewoon niet goed, zei ik. Maar, maar is er 18... En ik vind dat ook goed. Je moet erover nadenken... juist omdat het een levensstijl is. Het is niet iets wat je... Oh ja, by the way, uh, zet mij nog even een tattoo. Nee, het zijn... En wat bedoel je precies als je zegt het is een levensstijl? Wat bedoel je daar dan mee? Want dan accepteer je dat hè? als een vorm van gedrag. Die ik, dat mee. Dus... doe ik ook. Maar ja. waarom formuleer je het dan zo? Het is niet zomaar een... nou, iets erop prikken op de huid. Ik vind dat uh, heel veel tatoeages laten zien dat je bij andere mensen hoort... die ook een tatoeage ja, ja. hebben. En dat kan, ja, klanten doen dat. Maar oris doen dat. Hier in het Westen is het, althans in Nederland, heel vaak een kwestie van... ik wil er niet bij horen, maar ik doe wel mee aan de tatoeages. Ja, ik ben er gewoon veel te individualistisch voor. Ja. Ik... Uh, ik wil op die manier niet bij mensen horen. Ik wil ook weer weg kunnen gaan. Ja. Is, dat, is dat de ambivalentie erin? Maar goed, Jeannette Serret, laat me je nog even ordentelijk introduceren. Je bent ondernemer en zeer succesvol. Je hebt veel geld verdiend met de integratie van langdurig werklozen en recidivisten. Mensen die uit de gevangenis terug in de maatschappij geplaatst moeten worden. Je hebt met dat vermogen dat uh, je verdiend hebt besloten om iets goeds te doen. Namelijk dat Tattoo Museum heb je uh, mogelijk gemaakt. Waar Henk Schiffmacher nu zijn collectie uh, um, vanaf dit weekend tentoonstelt. Um, en het is heel slim. Je slaat verschillende vliegen in ieder geval twee in één klap. Want in dat museum uh, laat je weer mensen werken die jij aan het werken wilt helpen. Dus vanuit je bedrijf. Je bent inderdaad 68 jaar... Als u het niet gelooft, dan moet u maar even op de Facebookpagina van Casaluna kijken. En je weet niet van ophouden. Dit gesprek zal gaan... Ga op... je zeggen dat je het dan kan zien? <laughs> nou, dat je geen, dat lijkt mij geen, toch... geen meisje van 36 bent. Ja, nou, dat kun je zien. Ja. <laughs> oh, dat is natuurlijk een belediging, ja, dit. Nou, nee, maar... Excuus? Nee, nee, dat kan je helemaal niet zien. Het is niet en alleen trouwens, maar aardig. Wat ik namelijk wil zeggen, je weet niet van ophouden, van werken. En daar zal het over gaan. Ja. Um, heb je die discussies over die tatoeages gevolgd ook? Er stond een, een vrij scherp stuk in de uh, NRC dit weekend... van Rosanne Herzberger die, die het een verminking vindt. Ja. Die tatoeages. Ook allemaal naar aanleiding van die opening van het tatoeumuseum. Christelijke achtergrond. Nou, dat weet ik niet. Zij, ja, misschien wel. Datzelfde velletje van God dan. Maar zij, als het gaat over levensstijl... dat vond ik wel interessant. Uh, elk geloof... Geloof heeft zijn dogma's, het dogma van het geloof in jezelf, want dat schrijft zij mensen die tatoeëren uh, toe, is dat dit zelf een absolute onveranderlijke entiteit is. Dat dat levensmotto, je stijl, je overtuigingen iets zijn waar je altijd op kan rekenen. Iets wat zijn waarde altijd zal behouden. In de tattooshop is exact die illusie te koop. Dus dat het leven, hè, als je op 36 jarige leeftijd je laat tatoeëren met iets wat betekenis heeft, dat dat de rest van je leven zo zal blijven. Ja, maar je. Je historie draag je altijd bij je. Of dat nou op de buitenkant of aan de binnenkant is. Ja. Dus als jij op je 36-jarige leeftijd een tattoo zet... dan heb je die nog ja. als je 86 wordt. Maar je kan maar veranderd zijn. Natuurlijk ben je veranderd. Ja, daarom. Maar dat betekent toch niet dat je die tattoo niet hebt laten zetten? Nee, maar dat is wel beeldbepalend. Je zegt, ik ben dit, nou. terwijl je eigenlijk al veranderd bent. Dat is de gedachte in... De, dat nou, Kitty. dat lijkt mij... Uh, een ahistorische benadering. Nee, dat ben ik te, Ja, ik vind ook niet dat je je ergens voor hoeft te schamen... wat je gedaan hebt. Je kunt hooguit zeggen, ik zou het nou niet meer doen. Dat is met tatoeages ook zo. Nou, dat deed ik toen. Wat was ik er toen blij mee? Dat is namelijk gewoon het standpunt, als je me laat zetten... Ja, ik kan best tien jaar later zeggen, ja... Nu... Ha. Nu zou ik dat niet meer doen. Dus je draagt ook de sporen van je eigen verleden zichtbaar met je mee in dit ja, geval? Ja, maar ja. Als je, als je een ongeluk krijgt en je krijgt dat grote litteken, moet je ook mee leven. Dat is. Ja. Um, nee, dat is, zo zou ik het niet bekijken. Dat lijkt me ook. Als ik zeg, ik wil eraf. dan bedoel ik niet van gedachten. Maar gewoon een andere koers inslaan zonder dat je daarop aangesproken wordt. Ja, daarom moet je ook niet een tattoo zetten bij, laten zetten bij te jonge mensen. Gewoon even nadenken, wil ik Wacht, dat wel echt. Wachten tot ze 36 zijn geworden. Nou. En dan, het, lijkt de, en dan het, wel. het debat verliezen van je eigen dochter. Ja, ja, ja, ja. Janet, ja. Ja. Um, jij werkt. Hoe, hoe hard werkt Mag jij? Mag ik nog even iets zeggen over jouw introductie? Ja. Kijk, rijk ben je niet als je anderhalf miljoen hebt. Dan ben je wel toe, heb je goed geboerd. Maar ik heb nog nooit zoveel geld in zo'n korte tijd uitgegeven. Als ik rijk was, zou ik dat niet merken. Ja, ja. ja, ja. Okay. Heb, heb ik je gezegd dat je rijk was? Heb je nou, een vermogen toegeschreven? Een ja. vermogen. Die, ja. ik vind, mensen met een vermogen zijn rijk. Ja, okay. Die kunnen dingen dus je bent doen. Ze hebben niet rijk. Je hebt wel oh, geld verdiend. Ja. ja. Gewoon veel ja. geld. Je kunt ook zeggen: ik heb weinig geld uitgegeven. Ja. En je hebt, maar, je hebt, maar dat wat je zo uh, bij elkaar gebracht hebt, dat heb je nu eigenlijk zo'n beetje in één klap uitgegeven aan dat Tattoo Museum. En ja. hoeveel is dat dan? Ik had, toen ik er aan begon, had ik ongeveer anderhalf miljoen. En nu heb je niks meer over? Nou. Nee, uh, uh, laat boten bij de fiets. Kom op, dan wil ik het nee, ook. Nee, ik heb nou niks meer over. Dus Je hebt dat hele bedrag. heb je. Nee, ja. Ja. Ja. Kijk, nou weer talking. Ja, um. kun je zien hoe weinig het is? Ja. Of hoeveel zo'n museum kost? Ook. Nee, maar kijk als, als je naar de Quote of naar de forbes ja, of zo kijkt. Je bent miljonair. He? Nou ja, ik was het dus wel. Kun je ook zien op die foto? Kijk, kijk. Toen nee. keek ik even naar, die, uh, naar het bedrag op de bank... dacht <laughs> ik, ik ben echt een miljonair. En ben je nou gelukkig? Het hield toch echt, uh, hield toch echt ja, nee. op en toen werd het minder. Maar ben je nou gelukkig? Ja, maar niet van die anderhalf miljoen. Meer maar waar van ben je, dat je dan gelukkig van? Ik, uh, ik vind het mooi dat er nu een project staat. Kunst, cultuur en wetenschap. Tatoeages. Henk heeft het bij elkaar gespaard... En ik heb het geld erbij geleverd. Ja. Dus, en dan kun je gewoon mensen helpen die dat nodig hebben. En je hebt ook een bijdrage geleverd aan uh, nou, het werelderfgoed. Want zo zie ik ja. het echt. Ja, daar word ik gelukkig van. Ja. En verder is het zo verschrikkelijk leuk om zo'n mooi museum te bouwen. Echt. En het is ook echt belangeloos. Ik bedoel, je hebt dat geld geïnvesteerd om het mogelijk te maken. Maar je gaat er niet straks weer geld aan verdienen. Nou, dat mag ik wel hopen, ja. Oh, toch wel? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. oké. Okay, ik ben een ondernemer, hè. He? Het is ook een investeerde dus bedoeling. Nee, ik dacht echt even investeren. dat je echt een engel was, maar dat... Nee, nee, die zijn niet van deze aarde. Nee. Er zit maar altijd een dus belang Dus je bij. gaat er ook weer op, op verdienen? Um... Nou, ik, ik heb onder andere geïnvesteerd... om de toekomst van mijn bedrijf uh, ja. uh, florisanter te maken. Dus ik heb een aantal mensen in, uh, in dienst. Ja, die moeten gewoon vooruit. En... Nou, de reïntegratie zoals die ging, daar was ik erg ontevreden mee. Dus ik heb heel lang nagedacht over hoe kan ik nou reintegratie opzetten... zodat het bevredigender werk is. Want mensen zijn als werklozen vaak heel ontevreden over reïntegratie. Maar als je erin werkt, is het ook lang niet altijd leuk. Je krijgt altijd maar een klein beetje. Je mag altijd maar een stukje van een traject doen. Het is nooit... Neem iemand bij de hand en leveren bij de werkgever af, hoe lang de weg ook is. Dat is niet zo en dat wou ik wel ontzettend graag. En, en dat bedrijf, wat heb je dan voor soort bedrijf? Want dat, dat is dan nog niet helemaal de, een uitzendbureau of zo? Of ik heb een organisatieadviesbureau voor langdurig werklozen. Oké, okay. ja, ja. En nu heb je dus een plek gecreëerd... waar jij zeker weet dat je mensen kunt plaatsen? Ja voor de reïntegratie? Nou ja, je kunt het hele voortraject oefenen met werk... oefenen met collega's, oefenen met jezelf. Wat vind je leuk, wat kan je, waarin kun je je ontwikkelen? Uh, waar ga je wel voor, waar ga je niet voor? Uh, waar moet je oppassen? Hoe moet je je, hoe moet je je baan vinden? Dat zijn allemaal dingen die nu mogelijk zijn... omdat er gewoon heel veel werk te doen is in zo'n... heel veel soort werk te doen is in zo'n museum. Dus eigenlijk ben je ook nog eens heel erg slim. Gracias a ja. la vida que me ador tanto. Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a de vida, die me ha dado me Me ha dado el oído, que en todo su ancho heeft noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos voz tan tierna de mi bien, amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano ilustra, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduwe, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tu sol. Los claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman Mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Nou, ik heb ook een ziel en daar snijdt dit lied eh, dwars doorheen. Wat is dit ongelooflijk mooi als je ja, net ziet? Ja, prachtig. Wat is het? Ja, het is Mercedes Sosa. Ik heb haar één keer gezien toen ik eindelijk kaartjes had, ging ze dood. Dus ik heb haar één keer uh, op de televisie gezien, was ja. bij Sonja. Sonja Barend? Ja, Sonja Barend. En dat was zo. Ademnemend indrukwekkend hoe iemand gewoon zo zichzelf naar, ja, van haar ziel naar jouw ziel toekomt. Echt wonderbaarlijk, prachtig. Echt? Als ik een beetje denk van, poeh, ik ben moe, Mercedes Sosa op. Okay. Nou, rijk naar het eind van de wereld toe. Want, want wat bewonder je in haar? Afgezien van die stem die zo helder is en zo menselijk en zo humaan. Oh, zij geeft mij het gevoel dat je niet alleen bent. En dat is toch wel. Hm. Dat het ertoe doet dat je hard moet werken. Dat daar gewoon. Je inzet voor anderen. Je leven in kan, ja. Ja. Je, je leven in kan vinden. Ja. Je inzetten voor anderen. Ja. Nou heb jij je met dat adviesbureau. Uh, uh, adviezen voor mensen die, om mensen weer aan werk te helpen... heb je juist met mensen bezig gehouden, ex-gedetineerden, ex-verslaafden, ja. uh, langdurig werklozen... mensen die zich dus juist wel altijd alleen hebben ja. gevoeld? Nou, in ieder geval denk ik dat heel veel mensen... wel zwaar geïsoleerd zijn. Uh, misschien nog een klein clubje gewoonte dieren om zich heen... Heel dichtbij familie. Vooral veel familie. Wel of niet goedwillend. Het zwarte schaap. Maar ook mensen die echt voor hun hele familie zorgen... en daardoor geïsoleerd worden. Ik werk is een van de manieren om ook met andere mensen... dan die er van nature zijn, in contact te komen... Ja. Maar het gaat dus om mensen die dat werk dus juist niet kunnen vinden. in principe. Ja. Dan, dan kom jij pas in beeld in dat geval. Ja. Dus het gaat in wezen om, om mensen die wij eerder kanslozen zouden noemen. Het is een rotterp, denk ik. Ik denk niet dat je hem graag zo gebruikt. Maar... Nou... De, ze krijgen geen kans. En dat is er zo treurig aan. Ze kunnen hem zelf niet pakken. En de maatschappij steekt gewoon... Te weinig energie en te weinig zorg en te weinig aandacht. Het zijn echt maatschappelijk verwaarloosde mensen. Kun je een voorbeeld geven van. van, van kan je iemand een gezicht geven of een stem geven of een verhaal. Waardoor je denkt: ja. Of de, uh, iemand die mij of jou uh, bijgebleven is of aangegrepen heeft? Oh, want ik dan kan wel honderden ja, verhalen ik, vertellen. Ja. Dus uren echt uh, te kort. Maar. Uh, nou, recent iemand die we kregen hele jonge jongen. School niet afgemaakt. Verkeerde vrienden, of misschien is hij zelf ook wel verkeerd. Ja. 18. Hij komt, uh, want de mededeling is, hij wil timmerman worden. Nou, dat kun, je, dat kun je niet in het museum. Maar je kunt natuurlijk wel kennis maken met... Het doen van klusjes met een hamer en een spijker. En als je 18 bent, weet ik ook niet hoe goed je beroepsbeeld van Timmerman is. Nou, dan praat je met zo'n jongen. Maar en heeft hij blijkt... heeft heeft al een strafblad? Ja. Ja. ja. Ze komt al uit de gevangenis. Nou ja, jeugdattentie zal ja. het wel zijn. Ja. En dan blijkt dat hij gewoon Timmerman wil worden... omdat ooit iemand tegen hem gezegd heeft dat dat een beroep is... Hm. En als je dan met een praat, zeg ja, stieke man. Ja, ik zei, het begint toch echt met krullen, krullen opvegen en schuren... en uh, nadoen wat een ander doet. En ja, als je 18 bent en je hebt de school niet afgemaakt... dan loop je nu toch al een paar jaar achter in elke vorm van... dat moet je allemaal inhalen. Ja, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik zei, nou, dan kun je beter proberen om over iets anders. Wat kun je? Ik kan niks... Muziek luisteren, ja. Helaas, daar hebben we geen banen in. Maar muziek maken, kun je dat... Nee, ik vind het alleen maar leuk om te luisteren. Uh, DJ, zou dat iets voor je zijn? Dan kom je met andere mensen in. Nee, nee, ik uh, vind het allemaal goed zo. Uh, nou. Wat vind je leuk? Ja, computeren, dat vind ik wel heel erg leuk. Oh? kun je dat dan? Ja, dat kan ik heel goed. Ja, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Hij keek me echt aan met ogen alsof hij het in Keulen hoorde donderen. Dat had hij gewoon nooit bedacht dat hij iets kon... wat andere mensen niet kunnen. Dus nu gaan we kijken wat hij kan en waar de vaardigheden... misschien heeft hij wel extreem veel geduld. Misschien is het een goede puzzelaar... Uh, misschien heeft hij daar slimmigheid in. We zijn net begonnen, maar het trof me zo diep dat iemand iets mm. wil... waar hij geen benul van heeft. Terwijl wat hij kan, door hemzelf volstrekt onderschat ja. wordt. Dat heeft ongetwijfeld een lange geschiedenis, denk ik. Nou ja, wat doe je... Had je een heb je een vader, ken je je vader? Nou, die was ver weg. Ja, mijn moeder die moest altijd uitwerken werken ja. in de zorg. Oh, zou dat niet iets voor jou? Nee, dat, uh, absoluut niet. Nog drie broertjes en zusjes. Nee, gewoon de school verlaten ergens in de buurt van het eind van de basisschool. Ja, dan leef je dus op straat. Dan zijn er nare vrienden, er zijn ook vast nare dingen... En dan kom je dus in een keurslijf van uh, discipline terecht. Ja, dat is ook niet echt heel... Het ja. is wel nuttig dat een keurslijf er is... maar het is niet altijd de beste weg om uit te vinden... dat je iets moet met je leven. Ja. Dat er een leven is. Dat je over tien jaar uh, niet meer 18 bent, maar 28. En dat dan al dat gedonder echt ook voor jouzelf helemaal niet leuk meer is. En dat je dan loopt als een loser over de straat. Dat je de respect van andere mensen kwijt bent. Dat je vrienden die het misschien net iets beter redden ook weg zijn. Dus je ziet het gewoon al zo jong Misschaam. misgaan. O onder andere dus omdat de moeder er niet is. Omdat ze werkzaam is in de zorg, hoor ik ja. je zeggen. Dat is ongelooflijk. En de dingen die die jongen dan verkeerd heeft gedaan... verdiep jij je daarin? Nee. Nee, ten eerste heb ik mijn eigen oordelen en vooroordelen. En als iemand echt iets heel naars heeft gedaan... dan weet ik zeker dat ik het niet van mijn netvlies afkrijg. Dus dat wil je niet weten? Je houdt je oost blind? Nou, ik denk altijd dat heeft hij gehad. Dat was vast naar, want je komt in Nederland echt niet voor niks achter tralies. dat schuif je tezijde, maar je gaat op zoek naar... Wat er dan ook is, dat, dat er aan talent moet zitten. Ja. Want iedere mens heeft dat. Daar ben ik ook van overtuigd. Mijn leven in. Le ja? Talent. Gewoon, oh ja. Het talent om je eigen leven te leven, dat heeft iedereen. Ja, dat, dat sluit behoorlijk aan bij de filosofie van de huidige regeringscoalitie. Dat iedereen eigenlijk in staat is zo beetje, om voor zijn eigen leven te zorgen. De verantwoordelijkheid zo. in de. Dat is ook zo. Ja. ja. Maar niet zonder hulp. Oh, maar dat is het verschil. Kijk, als zo'n moeder niet opvoedt. dan komt zo'n jonkie niet goed terecht. Als je er daarna geen hulp biedt. dan wordt het kleine, nare. wordt een groot naar pestjonkie. Ja, een boef. Een boef. Daar nou, stond. Ik heb het artikel nog niet gelezen. maar in. Uh, in een van de kranten stond dat de, uh, ze ontdekt hadden... dat uh, zware criminelen vaak een, uh, een psychische uh, stoornis hebben. Ja, als je dat niet ontdekt en je doet er niet iets aan... je helpt mensen niet om dat te overwinnen... dan worden het dus criminelen. Dat verbaast me helemaal niks. Dus je moet eerder ingrijpen... Nou, of iedereen grijpt, niet aandacht, iedereen aandacht kan geven. in ja. deze maatschappij uh, volledig voor zichzelf zorgen. Het is namelijk gewoon heel moeilijk. Maar wat vind je dan van alle bezuinigingen die op de rol staan... waarbij allemaal juist dit soort vormen van hulp, vroegtijdig, er aandreigt te gaan worden? Deze dagen wordt er in de Tweede Kamer over de begroting uh, ja. van de zorg voor de zorg uh, gepraat. Allerlei sociale regelingen gaan... Nou, gaande... is gewoon stomzinnig. Ik vind het echt zo ongelooflijk dom. Want waarom is het dom? Nou, je ziet wat er gebeurt. Ik neem een paar hoor, ik heb niet een heel overzicht. De PGB's gaan er voor een groot deel Huisgebonden budgetten, mensen ja. moeten. Eh, dus met... de rugzakjes waar individuele hulp ja. mee ingekocht kan worden. Uh, de zorgtoeslag wordt minder. De uitkeringen worden bevroren of gaan omlaag. De integratie gaat eraf. Sociale activiteiten worden verminderd. Uh, de eigen bijdragen voor GGZ. -mens. Mensen met psychiatrische ja. klachten nou, worden ingevoerd. Nou die laatste neemt... Uh, als je behoorlijke psychiatrische klachten hebt... ben je aangewezen op de GGZ. Maar meestal heb je dan een uitkering... Want het is zo ernstig dat je niet kunt werken. Dus je hebt een uitkering. Nou, de uitkering voor een alleenstaande is 800 en nog wat. Daar moet je dan je eigen bijdrage eerst van betalen. Mensen weten vaak helemaal niet dat ze anders zijn dan andere mensen. Dus de zorgbehoefte is heel vaak klein... Ja, waar draait dat op uit? Die mensen die, die, die gaan op straat. Die laten ze het niet behandelen. Daar hebben ze namelijk het geld niet voor. Dus. Nou, schandalig. Dus de huisartsen die krijgen meer werk. Nou, die hebben ook al gezegd. Uh, uh, na die hele inleverronde dat. Uh, wij beperken ons tot onze kerntaken waar we wel voor betaald worden. Die zitten heus niet op ja. psychiatrische patiënten te wachten die niet uh, de geëigende hulp ik kunnen zat krijgen. Vandaag, er wordt, ik zei al, er wordt vandaag uh, druk over gediscussieerd. Onder andere met Veldhuis- en Verzanten-staatssecretaris. Er er, van, van de dingen die dan ter tafel komen, zat één ding in het journaal. Dat ging over de medicalisering van jongeren. Ik pak dat fragment er even ja. bij. De rij aandoeningen is lang. Van ADHD tot dyslexie, hypersensitiviteit. Volgens de staatssecretaris krijgen jongeren veel te snel zo'n etiketje opgeplakt. Met alle bijbehorende dure therapieën en medicijnen. In plaats daarvan zouden ouders en kinderen het eerder samen moeten proberen op te lossen. Voor een toelichting is ze niet beschikbaar, maar kritische reacties zijn er genoeg. Ja, ik heb het gevoel dat we daar weer mee... 20, 30 jaar terug naar af zijn. Nu zaten we ook met het probleem van ze geloven ons niet. Wij zijn slechte ouders. Wij kunnen niet opvoeden. Het ligt allemaal aan, aan de omgeving. En nu krijgen we het weer te horen van de staatssecretaris. Die ouders moeten maar weer eens beter problemen zien op te lossen. Nou, lekker. Wat zit er dan achter? Ja, het is natuurlijk weer bezuiniging. Het is gewoon een ordinaire manier om je begroting sluitend te krijgen. En om die bezuiniging vooral te legitimeren. Even, Jeannette Zeret, afgezien van de humaniteit... van dit soort overwegingen of afwegingen. Jij moet als ondernemer toch ook gevoelig zijn... voor de gedachtegang van de regering dat die begroting uh, moet sluiten... en dat de zorg veel te veel geld kost. Ben ik totaal ongevoelig voor. <laughs> als je alleen maar aan geld denkt, dan moet je ondernemer worden... Mm. en niet in een regering gelid. Oh. We hebben geen regering. Tuurlijk, ze moeten op geld passen... Maar ze moeten vooral zorgen dat er een toekomst en een bloeiend Nederland is. En dat krijgen we niet als we overal op bezuinigen. Dan moet iedereen namelijk gewoon... Uh, zich beperken tot het kleine beetje wat hij heeft. Wat er moet is voor de uitgang. Sprankelen. Het geld wordt niet gemaakt door te bezuinigen. De economie draait niet als je bezuinigt. Dat is gewoon niet zo. En ja, niemand begrijpt het. Ik ook niet... Ik ben allesbehalve een uh, fan van de PVV. Maar wie mij uit kan leggen dat wij miljarden en miljarden... ik moest het zelfs natellen met de nullen in de krant... in noodfondsen kunnen stoppen. Weliswaar garantie. Dus het gaat niet om echt geld, maar je doet het wel. Dus je belooft hmm. veel geld voor Europa. Nou, Griekenland die moet nou even wat democratisch doen. Uh, Italië komt eraan, is nog groter. Dat kan allemaal wel. En dan heb je hier lausie 13 of 18 of 20 miljard. En daar ontneem je echt mensen... elke mogelijkheid voor een normaal leven van. De gezondheidszorg is een van onze verworvenheden. Dat ontneem je mensen gewoon. Ik vind niet dat een regering als eerste... Uh, geld, geld, geld. Weet u wel wat het kost... Nee, ik weet niet wat het kost. Eerst weten wat je wil. En daarna kijken hoe dat een beetje schappelijk kan. Ik ben ook de eerste om te zeggen dat de reïntegratie echt zuiniger kon. Hm. Maar ik vind niet de taak van de regering om overal uh, te zeggen... nou, dat hoeft niet meer. Dat is de taak van artsen. Ga maar met die artsen praten. Zeg maar, moet dat zo? Het aardige van jouw betoog vind ik dat in die discussie staat vaak... De economie is daar één kant en die moet draaien en tegenover sociale overwegingen. Ja. Maar bij jou loopt dat dwars door, door elkaar heen. Dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Um, overigens wil ik na één uur en na het hoorspel zo meteen... en na één uur met alle luisteraars doorpraten... over de verschillende aspecten van, um, van jouw verhaal. Dus aan de ene kant dus tattoos. Mensen met verhalen over tattoos. Lijkt mij prachtig als levensstijl. Maar natuurlijk ook verhalen over werk. Wat betekent het voor u om te werken... Heeft u wel eens zo'n reïntegratieproces doorgemaakt? En wat betekent het dan om werk te vinden, bijvoorbeeld? Bel erover met 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121. Want het draait in die contacten met die kanslozen. Als ik ze zo toch nog maar even mag, bij elkaar mag vegen, hoewel ik er zelf um, een nare term vind: draait het om werk. Dat is cruciaal voor zelfbewustzijn, gevoel, respect. Discipline. Ja. En dan definieer ik werk niet met betaald of onbe onbetaald. Maar het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Okay. Een productieve bijdrage. Dus niet putje scheppen, putje open, putje dicht. Maar iets doen waar een ander iets aan heeft. En Dat gebeurt bijvoorbeeld met de mensen die jij aan het werk helpt... via jouw bedrijf ja. in het Tattoo Museum. Ja. Want hoe gaat dat? Zij worden betaald. Er is een uh, museumstaf. Ja. Dat zijn professionals. En daar hangen we bij wijze van... Um, ja, kerstboom klinkt natuurlijk helemaal niet goed. <lacht> maar je kun, en, en, ik zeg ook altijd, iedere professionele werker heeft twee handen. Als je nou aan beide handen iemand meeneemt... en die iemand doet samen met de ander het werk... dan heb je drie mensen aan het werk. Hm. En kun je dus hetzelfde werk laten doen door drie mensen. Die kunnen ook weer een hand uitsteken. En zo krijg je steeds meer mensen aan het werk... waarbij de professionaliteit staat voor mij bovenop, bovenaan. Maar al die mensen in die, in die keten daarachter... die ontdekken wat ze kunnen. En dat geeft dus het museum ook ja. een waanzinnig impuls. Je kunt zien dat mensen zeggen... dat lijkt mij nou leuk om te doen. Ja. En dat, ja. Gisteren nog iemand zei... zal ik een platte grond voor het, mu voor het museum maken voor naast de kassa... Nou, de, simpel als een ei, maar gewoon natuurlijk heel praktisch. Ja, heel goed. Dus die is nu... Uh, we hebben de macro-plattegronden, uh, die zijn zo mooi overzichtelijk in velden. Nou, zoiets, maar helemaal goed. Nou, daar is iemand dan gewoon een week mee bezig. En daar ligt... Dat kan niet. Ja. Nou, ja, dus, daar word ik dus blij van. Oefens doen ze dat voor een tijdje met behoud van uitkering. En ja. dan moeten ze in staat zijn om een Nou, daarna een gaan we ze helpen ja. om een baan te zoeken. Ja. Het, dat valt namelijk nog niet mee. Je moet de vacatures ja. zoeken. Je moet zoeken wat bij jou zelf past. Dan moet je zorgen dat je ertussen komt... in de werving en de selectie. En dan moet je ook nog zorgen dat je de baan krijgt. Ja. Dus um, daar bieden we ook hulp bij. Niet omdat we contracten hebben met werkgevers... maar omdat... Iedere mens kan zelf een baan vinden. Alleen daar heb je soms wat hulp in nodig. Die en die hulp zijn ja. we er. Hoe hard, hoe hard Jeannette, zeg werk jij zelf? Hard. Maar ja. <laughs> ja je wilde net zeggen. Uh, ja. Hoe hard is dat? Is dat zeven uh, nou, dagen in de week? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je bent 68, je werkt zeven dagen in de week. Ja. Hoeveel uur per dag? Meer dan acht uur per dag? Ja, zeker wel. Zeker wel. Waarom doe je 1, dat? Ja. Ik vind het leuk. <laughs> ja, dat is niet genoeg. Daar geloof ik niks van. Ja, ja. Dat kan niet genoeg zijn. Je nou. moet een andere drijfveer hebben. Ik vind het werk ja. ook leuk. Ja. Ik vind het geweldig zelfs. Maar er is ook een grens aan. Nou, natuurlijk zitten wel meer uren dan nee, 70 ja, nee, nee. In, een, uh, in een week. Ja, maar hoor. niet zo heel veel meer wel, hoor. Uh... Waarom doe je dat? Nou, ik vind leven tamelijk kort. Ik wil eruit halen wat erin zit. Ik heb een draai gevonden. Ik heb echt, zit echt in het centrum van mijn eigen, mijn eigen kracht. Ik heb natuurlijk medewerkers. Die wil ik ook gewoon een leuk leven geven. Belangrijk, niet een baan van 9 tot 5, maar iets waar zij ook hun harten... Ja, dan moet je gewoon veel dingen doen. Ben je workaholic? Ja, waarom ben je dan? Ja, mijn goeie? hele ja, familie zit nou heel Ja, lang precies, gaten. ja, natuurlijk. Ja. Ik zie die dochter van 36 ook al met die tattoo. Dat ja, is een, een ja. probleem. Nee, dat is, Ja, het nee, gaat de, dat ben ik gewoon. Ja. ja, maar dat is dus wat anders. Daar ben je namelijk ook verslaafd aan werk. Nee, dat, nee, dat, dat, dat gaat het ver. Dat ja. gaat zo ver. Ik kan me ook zo je kan, gewoon niet stoppen. je kan gewoon niet stoppen. Nou, ik heb altijd gevonden dat 65. En pensioen, dat is echt een verworvenheid. Dat is rijkdom. Maar ik heb het ook altijd idioot gevonden... dat je op moest houden als journalist met schrijven... omdat je toevallig jarig was geweest. Dat is gewoon ook niet goed. Dus ik vind kunstenaars, uh, schrijvers... mensen die een eigen bedrijf hebben... Ja, waarom ze... Noem mij nou eens één goede reden om te stoppen. Nou ja, als het talent er nog is. En, en Boekjes de ervaring lezen? Ja, nou, heerlijk ja. natuurlijk. Maar, maar de hele dag? Maar waarom is werk zo belangrijk? Waarom gaat het in werk zitten? Ik denk dat ik toen ik met mijn eigen bedrijf begon... het werken in dienst van los heb gelaten... en mijzelf een hobby heb ontwikkeld... die ook werk heet, maar die uh, net zo goed... Uh, Hobby zo kunnen noemen. Een ja. ander gaat vrijwilligerswerk doen. Nou, ik vind dat ik heel veel werk, maar ook heel veel vrijwilligerswerk doe. Ja. Ik zie het verschil niet zo met uh, hele dagen in je tuin uh, leuk, uh, de perkjes op orde houden en nieuwe plantjes. Uh, als je daar de hele dag gelukkig van wordt, dan vraagt er ook niemand van, moet het nou... Nee, precies. Maar dan is de vraag... dus kan iedereen dat bereiken met het werk dat iedereen moet doen? Of ben jij lucky? Ben jij gewoon... Oh, ik ben absoluut gelukkig. Ja, ja, maar heb je ook in die zin mazzel dat je op een plek bent gekomen... waar je dat kan, terwijl de meeste mensen dat niet zullen kunnen... ooit zullen nou, kunnen bereiken? En is werk dan toch een straf die je zo snel mogelijk moet zien... achter je te laten? Als ik gelukkig ben, dan is het met het soort karakter... wat ik mee heb gekregen. Ik heb een paar keer gewoon... Een noodstap gemaakt in uh, oh ja. neus dicht, ogen dicht nee, ja. en uh, springen. En wat dan? Wat, voor, wat waren dat voor stappen? Nou, toen ik. ik had gewoon toch een goede baan in Groningen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga nu zitten wachten tot ik gepensioneerd word. Ja. Dat lijkt mij niks. Dus ik heb, tegen alle adviezen in, toch echt mijn ontslag genomen. Blind. Zo van zonder dat je iets had? Nou, ik dacht, nee, ik dacht, ik kan dat beter zelf doen. Dus toen ben ik... Nou, ik was 52 toen met mijn eigen bedrijf begon. <lacht> en uh, ja, zonder... Het uh, Vangnet of wat dan ook. Uh, dus uh, ja. Nou, er zijn nog wel een paar voorbeelden. Ja. Maar Ik ben dus dwarsig en ik heb iets van... Je moet... Als je het goed maakt voor jezelf, dan is het ook leuk om daarvan te laten delen. En dan wordt het gewoon eerlijker van. En ik ben wel heel erg van het eerlijk. Wat ik zelf prettig vind, dat gun ik ook andere mensen. En ik weet heel goed dat er heel naar werk is. Ja. Maar vervolgens zijn er dan weer personeelsverenigingen en vakbonden... die allemaal je uitdagen om... Iets te doen aan wat je niet leuk vindt. En dat heb je niet thuis als je op de bank zit. Nee. is het niemand die zegt, vind eigenlijk wel leuk. Niemand die klaagt. Janet, ja. kansloosheid bestaat niet. Engelen wel. Je mag mazzel hebben als je iemand zoals jij op je weg vindt. Ik dank je wel. Ik wens je veel goed. Na ene wil ik met u doorpraten over werk en tattoos. Bel met mooie verhalen 0800-1121. Dat is na het hoorspel gaan we een vol uur uh, arbeidzaam vullen. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 3, 1957. Je hebt een van Nijhuis gekregen? Ik ben begonnen met het verzamelen van literatuur. Geeft dat geen krassen? Nee. Ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Je kunt daar beter een kartonnetje onder leggen. Ik heb hier een paar nieuwe boeken, meneer Beerta. Ik neem aan dat u die zelf in de kast wilt plaatsen. Zet u ze daar maar neer. En ik wil u nog zeggen dat ik morgen voor drie weken met vakantie ga. Vakantie? Waar gaat u naartoe? Wij gaan met de kinderen naar de Veluwe. Naar de v Veluwe nog wel? Ik ga nooit met vakantie. Ik dacht dat u onlangs nog met vakantie was geweest. Dat was geen vakantie, dat was een studiereisje. Ik wil het ook wel een studiereisje noemen. Dan wens ik u veel plezier dag meneer Beerta. Wel, kijk eens aan. Wie had dat kunnen denken? <lacht> Je bent niet gekleed. Niet. Hoezo meneer Beerta? Hier. <lacht> maar meneer Beerta, een das. Dat is toch heel ouderwets. Het is toch vakantietijd. Ik heb net tegen de heer Wiegel gezegd dat ik nooit vakantie heb. En ik ben er zeker van dat je moeder dit niet zou goedkeuren. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? Heindeboor, Boor. Maarten Koning. Dus u bent mijn nieuwe baas. En wat kom je hier doen? Toch geen vakantie? vakantie houden, hoop ik. Werken? Werken. Dat mag toch wel, meneer Beerta? Als het bij werken blijft... Maar goed, ik zal je niet tegenhouden. Waar zit je? Naast meneer Meijerink. Ga even mee. Wat heb je voor opdracht? Ik moet commentaren bij de kaarten van het dwaalicht schrijven. Ik ben studentassistent. Maar dat zou Beert dat toch zelf doen? Ik denk dat hij er zijn naam wel onder zet. En wat doe jij? Ik moet het commentaar bij de kabouters schrijven. Maar als ik naar die kaart kijk, dan zie ik er geen enkele lijn in. En ik verheugde me er nog wel op dat jij kwam. Omdat jij me dan kon zeggen hoe ik het moet doen. Want jij bent tenminste afgestudeerd. Afgestudeerd? Dat heeft toch niks te betekenen? Ach, koning, kun jij even op de bel letten? Ik moet eventjes naar de overkant. Die is korre, niet? Die is naar de overkant. Wil jij mijn kardin even binnenzetten? Maar... Waar moet ik hem laten? Ja. Ik kan niet donderen. Gooi hem daar maar ergens. Zo, korretje. Zo, Jantje. Hoe gaat het, ouwe reus? Blaas het. Jan Terhaar. Maarten Koning. Doe jij tegenwoordig de vragenlijsten? Dat wil zeggen, ik doe de correspondentie. Dat is het enige wat ik met mijn lichaam kan. Als ik niet ziek ben, tenminste. Maar trek het je niet aan. We spreken elkaar nog wel. Uh. Wat heeft Terhaar eigenlijk gehad? Terhaar heeft kinderverlamming gehad. Dat lijkt me niet gemakkelijk. Ieder mens moet het kruis dragen dat God hem gegeven heeft. Help me overigens onthouden dat ik je voorstel aan de heer Van der Haar. Hij heeft zich zeer in je geïnteresseerd getoond. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? Koning, gaat u zitten. U hebt Nederlands gestudeerd? Ja, maar dat is al enige tijd geleden. Ik heb heel goed zo u gehoord. Ik bedoel dat u in dat tijd cum laude bent geslaagd. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ik dit werk ook aan kan. De heer Koning is de enige student... die ik ooit voor zijn tentamen een tien heb moeten geven. Hij wist alles. In ieder geval geeft dat ons de zekerheid... dat u uw werk wel aan zult kunnen. En dat niet alleen. Over zeven jaar gaat de heer dan met pensioen. En dat geeft u zeer goede vooruitzichten. Zo heb ik het nog niet bekeken. Wat heeft Van der Haar eigenlijk gestudeerd? Van der Haar had eigenlijk rechercheur willen worden. Maar hij is afgekeurd voor zijn ogen. Ik vertel je dit natuurlijk strikt, Sub Rosa. Hij is nu bezig aan een studie in de rechten. <middels> Ik ben Maarten Koning. Hm. Ja, balk. Ik ben hier aangesteld voor de Atlas voor Volkscultuur. Ik heb het gehoord. We zouden elkaar moeten kennen, maar ik herinner me je niet. Jij bent toch ook in 1946 aangekomen? De reden moet zijn dat ik een zeer onregelmatig bezoeker van de colleges was. <lacht> Ik heb mijn studententijd anders gebruikt. Wein, wipe, und gezang, om het zomaar eens uit te drukken. Um, we spreken elkaar nog wel eens. Hoi. Hoi. Ik kwam eigenlijk omdat ik die kaart van het dwaalicht nog eens wilde zien. Um, waar kom je eigenlijk vandaan? Daar. Domburg. En denken ze daar echt dat een dwaallicht een sterfgeval aankondigt? Ik heb daar nooit van gehoord, hoor. Maar je ouders? Mijn ouders ook niet. Niemand die ik ken, eigenlijk. Voor zulke dingen moet je waarschijnlijk bij Jantje de Tetter zijn. En die heeft het verzonnen. Of uit een boek. Of misschien ook echt wel van nog oudere mensen. Ja, eigenlijk zou je dat moeten weten. Jullie hebben in de oorlog onder water gestaan, hè? Hoe was dat? Spannend, hoor. <laughs> Enorm spannend. Eigenlijk was de oorlog verdommeers. Dat mag u zo niet zeggen, meneer Koning. Als we alleen maar denken aan de mensen die op een verschrikkelijke manier aan hun eind zijn gekomen... dan hebben we daar niet het recht Maar we stoeren, geloof ik. Wil jij? Tegen je assistent zeggen dat hij niet met zijn schoenen op de stoelen gaat staan. Juffrouw Haan vraagt of je niet met je schoenen op de stoelen wilt staan. Ik heb het gehoord. Ze heeft daar gelijk in. Je vrouw zou daar ook bezwaar tegen maken. Mijn vrouw zou het best vinden. Maar ik zal er dan rekening mee houden. Wat ga je nu doen? Een plaats zoeken. Deze tafel is eigenlijk te klein. Je kunt hem nog uitschuiven. Er zit daar ergens een kruk. Ik, ik zie hem. Wat moet ik doen? Omdraaien, maar voorzichtig. Pas op. Pas toch op, jongen. En nu? Nu trekken. Dat kan niet tegelijk. Oh! Ben je zo tevreden? Voorlopig. Het is toch idioot om zo op te treden? Wat wind je hier op? Wat kan het je schelen? Natuurlijk kan het me schelen. Met dat mens moet ik samenwerken. Dus ik kan het ook wel op een vriendelijke manier vragen... of ik niet op die stoelen wil gaan staan. Ik vind dat bedreigend. Zulke dingen heb je op ieder bureau. Je moet het gewoon negeren. Ik weet niet waar ik straks kom te zitten. Ik vind alles best als men niet in het lokaal van juffrouw Haan is. Ik had zo gedacht dat je maar bij mij op de kamer moet blijven. Is dat niet lastig? Dat hangt van jou af. Ik bedoel daarmee dat alles wat je op deze kamer te zien en te horen krijgt... strikt vertrouwelijk is. Ja, je mag nooit zeggen die Beerta doet niets... of die Beerta zit andere dingen te doen... Doen. Of die Beerta is een suffert. Dat laatste mag ik natuurlijk wel zeggen. Ja, dat die een suffert is, mag je wel zeggen. Dan kun je aan Nijhuis vragen om een bureau voor je te zoeken. Hmm. Tjonge, wat mythes. Pas op dat kastje. Als jij nou dat kastje is naast mijn bureau zetten. Maar wees voorzichtig, want het is zwaar. Nee. Meesterlijk. Nee. Moet je ook nog een schrijfmachine hebben? Nee. Nijhuis lijkt me heel goed. Ik ben niet tevreden over hem. Hij loopt de laatste tijd de kantjes eraf. Wat heeft hij vroeger gedaan? Nijhuis nee, heeft in Indonesië gevochten. Als vrijwilliger. Dat is de reden dat ik hem hier in de tijd heb aangesteld. Zo iemand konden we hier wel gebruiken. Nu je zelf een schrijfmachine hebt... moet je deze brief maar eens beantwoorden. Komt u nog terug? Ik kom nog... Terug, maar ik weet nog niet hoe laat. Wel zeer geleerde heer Beerta. Wel zeer geleerde heer Beerta. Graag vraag ik u gewaardeerde aandacht voor het volgende. In mijn jeugd werden in Utrecht, waar mijn ouders van mijn vijfde tot mijn zestiende woonachtig waren, kinderen met rood haar nageroepen met een rijmpje dat ik mij herinner als vuurtoren zonder licht, twee schele ogen en een rot gezicht. Ik weet niet of dit nog altijd gebeurt. Wel kwam mij onlangs een ander rijmpje ter oren. Roodhaar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd. Dit is een aanleiding voor mijn brief. Het verbaasde mij namelijk dat in deze rijmpjes mensen met rood haar mikpunt van spot zijn. Het staat immers wel vast dat de batavieren die in der tijd ons land bewoonden, rood haar hadden. Men zou dus eerder verwachten dat het hebben van rood haar iemand een zeker aanzien gaf. Dat nu blijkt niet het geval. Hoe moeten we dat verklaren? Zou het misschien zo kunnen zijn dat er bij ons inheemse batavieren, door de Romeinen en door opdringende Franken, die ongetwijfeld zwart haar hadden, te oordelen naar het voorkomen van de bewoners van onze huidige zuidelijke provinciën? teruggedrongen zijn naar de onherbergzame streken in ons land, moerassen, roodhaar en elzenhout zijn op geen goede grond gebouwd en onvruchtbare zandgronden en dergelijke en vervolgens ook als tweede rang staatsburgers behandeld werden. Graag had ik hierover enige uitsluitsel. Ook interesseert het mij of er nog meer van zulke rijmpjes zijn... die deze theorie kunnen staven... of we ze wellicht vooral in onze zuidelijke provincies kunnen aantreffen. Aangezien dat laatste de theorie natuurlijk aanzienlijk zou versterken. Met bijzondere dank voor uw bemoeienis... en gevoelens van de meeste hoogachting... uw dienstwillige WA-lebbing. Postscriptum, een postzegel verantwoord voeg ik hierbij. PS een postzegel voor antwoord, voeg ik hierbij.